De mars op Oranjedag in Belfast leidt vrijwel ieder jaar tot rellen. De Britse regering heeft 400 extra agenten gestuurd om nieuw geweld te voorkomen. De Maaschaussee heeft op het Zandpad in Utrecht een actie gehouden tegen mensenhandel. Een aantal prostitutieboten werd doorzocht en de aanwezige prostituees zijn ondervraagd. Er zijn twee Bulgaren aangehouden op verdenking van mensenhandel. Ze zouden vier vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie.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 Het weer, periode met zon en droog. Temperatuur vandaag tussen 19 en 23 graden. Vanavond opklaringen, maar vannacht opnieuw bewolkt. Morgen eerst nog plaatselijk wat lichte regen. Later op de dag overal droog en zonnig. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Na het weekend warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. Goeie allemaal, de renners zijn op weg naar Lyon, de derde stad van La Douze de France. En er is een groep van 18 vooruit, zonder Nederlanders. En Sebastian Gio, hoe is het met Johnny Johnny? Ja, Johnny, Johnny is aan het einde van zijn liedje. Want uh, hij laat zich langzamerhand terugzakken in de richting van het peloton. Damiano Kunengo rijdt nog weliswaar op kop voor Johnny Hogeland, Maar het verschil met de kopgroep is inmiddels alweer opgelopen tot 3 minuten en 18 seconden. Twee minuten daarachter, twee minuten achter die twee zit het peloton. Want het peloton rijdt op 5 minuten en 16 seconden. De kopgroep, 18 man, zouden ze het straks mogen uitmaken? Inmiddels in de laatste 36,5 kilometer. Het begint er wel steeds meer op te lijken, want het verschil is dus boven de vijf minuten. Het was een van de dingen die Aard vierauto nog naar ons riep toen wij net toen het nieuws begon. Nog even kort met hem gesproken hebben, want ik wilde toch wel weten wat hij tegen Johnny had gezegd, tegen Hogeland had gezegd. En hij had ook gezegd, laat het maar lopen, geef het even een plekje in je hoofd, de teleurstelling van het missen van deze vlucht. Morgen weer een kans. En dan, hij zegt, toen zei hij, daarna zal Johnny zich wel laten afzakken na het peloton, dus dat zal zo mogen. Gebeuren. En toen riep hij ook nog, de winnaar komt van voren. Dus zijn we maar weer naar voren gereden. Naar nou, die kopgroep van 18. We zitten er net weer achter. En zo te zien zijn ze nog helemaal bij elkaar. Ja! Kopgroep is nog bijeen. En de kopgroep gaat beginnen zo meteen aan de laatste 35 kilometer van deze etappe. Johnny. Zijn we er klaar voor? De toer. Op één. Radio Tour de France. Ça roule. Have a shot Cause what you got Is all so sweet You gotta make it hot Like a boomerang zijn de mannen met de baarden ZZ Top 1983 Gimme all your love in. we gaan roeien de wereldbekerfinales in Loetzen Rachna naar niet mee hoeveel finale plaatsen hebben we gehaald uh, we staan voorlopig op zes finale plaatsen, maar de Holland 8, de 8 met stuurman, want de titel Holland 8 moet je toch eigenlijk een klein beetje verdienen, zit nu in de laatste 500 meter van de race. En dat zou dus de zevende medaille van vanmiddag kunnen worden. Nederland lag zojuist na 1500 meter, anderhalve seconde achter de koploper, Groot-Brittannië. Jarenlang het nummer van Duitsland, achter elkaar wereldkampioen, Olympisch kampioen geworden en het veld ligt dicht bij elkaar. En Nederland doet het uitstekend, Nederland gestart in uh, baan 5. En uh, ik denk dat Nederland een goede kans maakt om hier gewoon verder te gaan. Ook al omdat het veld bestaat uit zes ploegen. En uh, deze herkansing levert vier finale plaatsen op voor de finale van morgen. Nederland pakte de kop. Dat is goed met een goed deels vernieuwde boot. Niemand behalve stuurman Peter Wiersum zat erin in Londen toen er een teleurstellende vijfde plaats was. Het is een spannend gevecht nog om de eerste plaats. Maar het gaat dus om een plekje bij de eerste vier. En dat gaat Nederland met gemak halen. En dat is dus, nummer 7 als je het hebt over finale plaatsen. Laten we ook even kijken naar Roel Braas, de skiffeur. Laatst een bronzen medaille op het Europees kampioenschap in Sevilla. Winst in de Hollandbeker. Pas geleden op de bosbaan in Amsterdam. Daar versloeg hij Maya Dreisdeel. De Olympisch kampioen van Londen. En hij zit er nu ook weer goed bij. Daar is Marcel Hakker, internationale topper, al een decennium lang winnaar in die halve finale. En Braas is daar keurig netjes derde. En levert dus eigenlijk weer wat hij uh, moet uh, leveren. Lichte mannen 4 zonder ook uh, verder. En uh, ja, dat ziet er eigenlijk allemaal gewoon wel goed uit dus, uh, vanmiddag. Nederland uh, is toch met een uh, nieuwe schoen begonnen. Dat leek al op het uh, Europese kampioenschap in Sevilla. Toen zeven finale plaatsen en zeven medailles. Nou, morgen zal het uh, niet zo ver gaan komen. Maar ik uh, ben zeer benieuwd naar de mannen 4 zonder. Het is echt een, uh, een prima boot. Daar uh, overigens ook een man met een baard. Ik zat even te denken, hoe kom ik daar toch bij? Maar dat was jouw afkondiging, Jurgen zojuist. Uh, Robert Lucke, de slagman, ja, die heeft een baard. Ik dacht, die heb je niet in het roeien. Maar Robert Lucke heeft er een. Uh, prima boot. En uh, ja, die willen een medaille halen. En dan op naar het wereldkampioenschap. Dus uh, Mijn voorstel is om straks nou even naar hem te gaan luisteren in de loop van de uitzending. En om dan uh, morgens te kijken wat er uh, echt geleverd gaat worden door de Nederlandse ploeg. In de finales hier op de Roodzee. Prachtig weer, prachtig water. Het is uh, met recht het, uh, het meer Beter dan die, uh, die Studio jou. In de co zit dus die Andrew Talensky op 13 minuten van de gele trui. Vanuit het perspectief van Mollema en ten Dam moeten we wel dat even in de gaten houden, dat verschil. Ja, ze moeten niet te ver laten oplopen. Uh, maar nu, op dit moment, uh, is hij zo'n beetje geklommen richting de 13e plaats in het algemeen klassement. Dus nog buiten de top 10. Dus uh, echt gevaar voor Mollema en ten Dam gaat hij voorlopig nog niet uh, opleveren. Maar ja, uh, ik denk ook altijd maar zo. Je moet mensen ook geen kans geven om weer terug te komen in de wedstrijd. Dat is met voetbal zo, dat is met Net zo iemand die eigenlijk kansloos op achterstand staat op 13 minuten en 11 seconden. Kun je maar beter daar laten staan en laat ze nou niet te dichtbij komen. Want ineens komt die moraal, zoals dat in het wielrennen heet, komt dan weer terug. En dan gaat zo iemand ineens weer harder berg op fietsen dan wat je eigenlijk van hem gewend bent de afgelopen weken. En dan zou hij zomaar ineens weer mee kunnen doen. Maar goed, voorlopig dus is hij niet veel ermee opgeschoten. Maar we zijn er nog niet, hè. Nog 31,4 kilometer. De finale gaat op dit moment beginnen. Want de kopgroep is inmiddels begonnen... ...aan de beklimming van de Côte de Lausanne. De, een, de tweede laatste Côte van de vierde categorie. En uh, die hebben nog meer dan een kilometer te klimmen daar. Uh, Johnny Hogeland heeft inmiddels ook weer gas gegeven. Is toch wel vreemd, hoor? Want die rijdt daar samen met Koenigo op 3 minuten en 29 seconden. En de manier waarop hij net weer op die fiets zat, ...ja, dan zie je toch weer die kracht op die pedalen. En dan denk je, waar ben je nou mee bezig? Waarom laat je niet terugzakken tot in het peloton? Maar misschien wil hij wel gewoon proberen voor het peloton te blijven. Dan komt hij tenminste af en toe... Nog nog eens een keer een beeld bij de Franse televisie. Want die hebben daar wel oog voor. Voor eenzame mannen die daar tussenin zitten. Coenigo en Hogeland In het peloton zojuist een lekker band voor Robert Gesink. Dat zou vorig jaar, de jaren ervoor, tot veel opwinding hebben geleid. Maar nu in alle rust de, het voorwiel verwisseld. Daarna nog eventjes uh, een mechanicien die nog eventjes aan het stuurpennetje uh, frutste. Heel rustig allemaal, heel kalm. Daarna stapte Gesink weer keurig rustig op de fiets. En we weten dat hij inmiddels weer heeft aangesloten in het peloton... Maar ik zag hem zojuist daar weer in het peloton rijden naast een ploeggenoot, Tom Lezer. Nee, het peloton maakt zich niet druk vandaag. Die weten dat er morgen een zware dag wacht. Het zal moeten komen uit die kopgroep van 18 man. En dan gaat het speculeren beginnen, Was Jan Bakelands gaat deze rit winnen, hoor ik zojuist, van mijn <gacht> motor in René Buikens. Ja, die komt uit hetzelfde land. Dat is ook een Belg, ook een Vlaming. Maar Jan Bakelans is voor hem de grote favoriet. Terwijl de kopgroep nu een beetje alleen valt, omdat er gedemareerd wordt, ja spel is begonnen. En ik denk dat het andermaal Marcus Boergaard is. Die op die code de Lausanne met een Z dus. Dus niet L-A-U-S zoals we het kennen. Lausanne van Zwitserland. Maar L-O-Z-A-N-E waar het ontzettend druk is. Even snel tellen. Het is echt vijf rijen dik. Zoals publiek hier staat. Ja, men heeft een lang weekend. Hè? Morgen 14 is weer vakanties zijn begonnen. En het is inderdaad Boergaard, de lange Duitser in dat rood met zwarte shirt van BMC. Die probeert om weg te rijden. Maar als ik leven langs de hoofden kijk van al die mensen, heb ik niet de indruk dat het hem op dit moment lukt. En dat die groep van 18 weer compleet is, waar Bakerlands trouwens helemaal achterin zat. Dus wil er een tweede etappe-overwinning komen voor de Belg, die eerder al won, is dus op Ajaccio En daarna de gele trui nog droeg, dan zal hij toch op moeten gaan schrijven. Hij heeft wel een ploeggenoot mee, hè? Dat wel. Jens Voigt, dat hadden vader en zoon zo'n beetje kunnen zijn. Maar het zijn gewoon ploeggenoten in deze kopgroep. De twee renners van de Radio Shack ploeg. Maar er zitten meer gevaarlijke klanten bij, hoor. Rogas heeft een sterke sprint. Miller weet hoe, als geen ander hoe het is om toeren. Etappes af te maken en te winnen. Deed hij volgens mij vorig jaar nog. Michael Albassini zit erbij. Dus ook een, een afmaker. En laten we niet geveen, vergeten, Simon Jeske. Terwijl we over de top komen van deze Korte de Lausanne. Simon Jeske zit ook mee. Een Duitser voor een uh, Nederlandse ploeg. Want hij rijdt voor Argos Simano. De ploeg die met Marcel Kittel al drie keer succesvol was. Maar wellicht uh, zit er voor uh, die Argos ploeg nog wel een nieuwe kans op. Ik ga even staan. Ik zie het lange lichaam van uh, Jens Voigt naar voren. Schuiven. Hij voert het tempo nog een keertje op. En hij kwam ook als eerste boven op de korte Lausanne. Maar de kopgroep is weer tezamen. We hebben nog 30 kilometer te rijden. En er zijn dus weer 18 man bijeen. Helaas, we benadrukken nog maar een keer, geen Nederlanders. Wel hier in de studio Nederlander, auto renner Bart Voskamp zoals elke dag. En hij kijkt met ons mee naar die 14e etappe. Maar Bart, eerst nog even. Ben je intussen bijgekomen van gisteren? Uh, ja, het was wel even een luchthappen en... Uh... Goed nadenken, evalueren en uh, de boel op een rijtje zetten, maar het is wel weer gelukt. Hoor. Maar ik begrijp eigenlijk dankzij het succes van die Nederlandse jongens... dat we binnenkort in het peloton een nieuwe Voskamp kunnen vinden... Ja, misschien, oh, ik hoop beter als Voskamp, want Voskamp ging geen Tour winnen. Dus uh, nee, de nieuwe Mollemaas of ten Dam... Nee, ik, maar ik bedoel, jij zoon die was deze ja, enthousiast voor ja, ja, ja, mijn zoon is uh, vandaag voor het eerst met mij gefietst. Dus uh, ik zag dat hij talent had, maar hij heeft nog wel wat begeleiding nodig. <laughs> maar hef, tot nu toe keek hij nooit naar een fiets om, toch? Nee, nee, nee, totaal niet. Uh, totaal niks met fietsen, maar uh, dankzij jongens uh, zijn ze gaan kijken... en, uh, en het succes van, van Belkin. Ja, vindt hij het in één keer wel weer leuk. Ja, 17 jaar. Uh, Voskamp, hou die in de gaten. Uh, wij doen het hier nog even met de oude Voskamp. Um, de etappe van vandaag. Groep van 18 weg, geen Nederlanders erbij. Nee, jammer. Denk, uh, ik denk dat het wel aangestipt had uh, moeten worden. Nou, van Belkin is het nog een beetje begrijpelijk. Want die, uh, die willen hun uh, klassementsrenners uh, begeleiden. Maar zoals van Kans Ja, dan had ik toch gedacht, die hadden toch mee moeten zijn. dus echt een gemiste kans. Dat Johnny hier tussenrijdt is denk ik puur een beetje frustratie. Maar ook gewoon niet goed genoeg zijn als je goed genoeg bent. En dan gaat 18 man weg. Ja, dan moet je mee zijn. En desnoods met, met hulp van een Westra... dat je met z'n tweeën uh, meespringt... en eventueel nog het gaatje probeert ja. dicht te rijden. En ja, laat laatste jump nog doen. En, en maar, jouw analyse is dat ze te, te, te, te verkeerd... niet nou, tactische ja, koers eigenlijk. Ze, ze zijn de hele, de hele ronde... zijn ze, vind ik niet scherp. Uh, uh, Fletcher, die, die rijdt op, op... die, die is in vorm Daar op Kosika al hard heeft hij wat geprobeerd. In die finale op zich was dat goed. Maar die rijdt dan in ritten uh, vooruit... waarvan je zeker weet dat het een massasprint wordt. Die rijdt zich leeg. Westra die rijdt de dag voor de tijd... Vooruit. Dus zijn tijdrit mislukt. Uh, ja, zo gaat het eigenlijk de hele tijd. Ja, Johnny mist hier op het moment de slag als het, als het moet zijn. En zo'n dag als gisteren. Ja, als je dus de dagen tevoren te veel hebt gedaan, ja, dan kom je in de laatste waaien terecht en dan zit je ook niet op je gemak. Dus het is een visieuze cirkel waar ze nu in zitten. En uh, ja, dat hadden ze. Dat denkt de, de begeleiding toch een beetje moeten hmm. doorbreken. En ja, zo'n hoogeland, bijvoorbeeld die, die die verspeelt nu heel veel energie. Dus die zullen we morgen ook weer niet. Uh, nee, precies. Antreffen. De conclusie van vandaag is ook: ja, dan kun je er wel tussen springen, proberen dicht te rijden. Dus natuurlijk uh, het enthousiasme is te waarderen. Maar als je dan weet dat het gat alleen maar groter wordt, dan, uh, dan weet je dat je morgen weer niet mee bent. En misschien overmorgen ook niet. One party, two call two people, one post. En no memory at all. This just a waiting list. Some yelling, some talk. Some quiet, and so small, and they nibble on. Well, anyone know can do for you, though. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit! I'm free. Bart van der Weijden, de zanger van Raccoon, heeft zijn roes, dacht ik ook, in Zeeland. Dit was hij met zijn vrienden en took a hit. Ja, net als Johnny, de Zeeuwse Leo, die weet dus van geen opgeven, Guido. Nee, die weet van geen opgeven. Maar ja, het heeft zo weinig zin hè? als je ertussen rijdt. 3 minuten 54 seconden is het verschil tussen de 18 en Coeningo en Hogerland. En daarachter op 6 minuten en 4 seconden het peloton. En in de kopgroep, ja, daar gaat het op dit moment gebeuren. Want het was eerst Mikel Albacini die probeert weg te rijden. Maar dan wordt het gat gewoon dichtgereden door die oudste man van het peloton. De Duitse Jens Vogt. En nu gaat weer een van de mannen van Garmin. Ik geloof dat het David Miller is die daar aan de rechterkant. Van de weg in die prachtige stijl probeert weg te rijden. Het is inderdaad David Miller... Het is de stijl van een tijdrijder. Hij is het nog niet verleerd, hoor. We weten het van een paar jaar geleden. Toen hij ergens in het midden van Frankrijk ook een prachtige etappe pakte. Maar nu krijgt hij voorlopig even de ruimte nog niet. Want we hebben 24,5 kilometer te rijden. En de voorsprong dus op het peloton is 6 minuten en 5 seconden. Kijk ik ook nog even naar die tijd van Andrew Talensky. 13, 11 stond hij achter in het peloton. Als hij nu op dit moment uh, gaat kijken naar het klassement. Ja, daar staat hij inmiddels uh, 12. In het, klassement. het schiet niet echt heel erg op hoor. Het uh, betekent nog geen gevaar voor de top 10 in het klassement. Deze achterstand en het peloton. Dat doet het rustig aan met de mannen van Sky op Kopsenbas. Ja, Het valt nu ook stil in uh, de kopgroep. En ik kijk even weer uh, langs mij heen. Want uh, rijdt Miller daar dan weer vooruit. Nee hè. Volgens mij uh, is Miller weer uh, teruggepakt. Gebeurde trouwens door Michael Albassini. Die uh, het even daarvoor dus zelf had geprobeerd. Miller inderdaad nu in uh, derde positie. Groep van 18 dus weer bij uh, 1. Uh, eerst dus inderdaad uh, die Albassini die het uh, probeerde. En dat deed hij uh, in een dorpje waar er werkelijk hele hoge uh, uh, verkeersdrempels lagen. Daar werd je echt uh, overheen geworpen, zo'n beetje. Le Tour de Salvagny. La Tour de Salvagny. Nou, een toepasselijke naam voor voor deze honderdste ronde van Frankrijk, zullen we maar zeggen. Er worden weer wat bidons uitgedeeld. Links en rechts de ploegleider van Mobistar. Gisteren natuurlijk een hele slechte dag. Uh, rijkt op dit moment aan Rogas of Erviti een uh, bidon uit. Dat is aan Rogas zo te zien. En dan gaat aan de voorzijde het tempo weer de lucht in. Want ik zie onder andere Jan Bakerlands weer versnellen. En die moet even een gaatje dichtrijden in de richting volgens mij van Jeske. En ik zie daar de Franse kampioen Arthur Virchow. Rijden. En zo gaat het uh, beginnen. Het grote spel vooraan onderdag zegen. Dat voorspelde Aard Vierhouten er straks al. Daar heeft hij in ieder geval wel gelijk in gekregen. Want de voorsprong is zo groot. De winnaar komt hier van voren vandaan. We zien Lyon in de verte al liggen. Die hele grote stad. Waar heel veel mensen op deze, uh, nou nog geen zwarte zaterdag, maar donkerrode zaterdag in de file al weer staan. Hopelijk staan er geen file op de wegen, de file op de wegen die wij nog gaan bereiden. Met die twee laatste beklikken. Van de dag op weg naar de finish. Ze zitten in de laatste 25 kilometer en de 18 even staan, even kijken. Ja, ze zijn weer tezamen. Ici, Radio Tour de France. Oh, yeah. oh, yeah. oh la la. <laughs> Bij de opruimingsdienst van Sexbombs. Tom Jones en Moose T waren dat uit 2000. Een voetbalbericht. Martijn Schaars heeft een contract voor drie jaar getekend bij PSV. Schaars speelde de afgelopen twee jaar voor Sporting Lissabon. en hij kwam eerder uit voor Vitesse en AZ, waarmee hij in 2009 landskampioen werd. Naar medische keuring ondertekende hij vanmiddag zijn driejarige verbindenis. Het was sowieso een succesvolle dag op de transfermarkt voor PSV... want eerder hoorden we al dat ook Jeffrey Bruma definitief bij PSV speelt. Bart Voskamp, je zit in een groep van 18. Je wilt deze etappe graag winnen. Wat is de strategie? De strategie is dat je, dat je je concurrenten kent. We zitten met uh, volgens mij drie tandems in ieder geval. Dus op het moment dat jij niet een van die tandems meepakt als jij demereert... dan weet je zeker dat je een blok achter je hebt die gaat samenrijden. Dus uh, ik zou altijd eventjes iemand op de beeld tikken van als je gaat demereeren... ik zou Bakelands meenemen bijvoorbeeld, of Erfiti, of, uh, of Boerengard. En dan weet je zeker dat hij achter iemand zit die niet mee op kop rijdt... en die die boel daar een beetje fysiek naar nou. stillegt. Dus dat is sowieso belangrijk. Maar als je wil winnen uh, en je zit in de groep van 18... moet je eigenlijk zorgen dat je er een paar kwijtraakt. Uh, ja, maar het is, het is een beetje onmogelijk om in deze groep zomaar wat mensen kwijt te raken door hard op kop te rijden. Dus het zal wel vandaan moeten komen om, om te demureren. En dan moet je de juiste mensen meenemen en op het juiste moment wegrijden. Dus het is wel een uh, tactisch spelletje. Ja, nou, dat wordt een mooi tactisch spel. We gaan het straks meemaken. De ontknoping van deze veertiende etappe. Finish in Lyon. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal, Mark Visser. De politie heeft een man uit koevoorden aangehouden... in verband met een aantal branden in IJhorst. In de buurt van Zwolle is dat. De man van 23 werd vannacht opgepakt, omdat hij zich verdacht gedroeg. In IJhorst zijn de afgelopen tijd verschillende branden gesticht. Zo gingen er onder meer verschillende vakantiehuisjes in vlammen op.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 De Marachocé heeft op het Zandpad in Utrecht een actie gehouden tegen mensenhandel. Een aantal prostitutieboten werd doorzocht en aanwezige prostituees zijn ondervraagd. Er zijn twee boogaden aangehouden op verdenking van mensenhandel. Zij zouden vier vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. En bij een groot busongeluk in Moskou zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Een vrachtwagen die beladen was met grind draaide de weg op... en botste toen vol op de zijkant van de bus. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met op de meeste plaatsen nog flinke zonnige perioden in het noorden van het land wat meer bewolking. En die wolken weten in de loop van de nacht wel iets terrein te winnen. Het koelt af naar 13 graden bij zee, in het zuidoosten 10 graden. En het kan in het binnenland wat nevelig worden. Dan beginnen we morgen met uh, tamelijk veel wolken opnieuw. Lokaal zelfs een spatje regen, maar in de middag is het weer meest droog. En dan komt de zon ook beter uit de verf, vooral in het zuiden van het land. Daar wordt het dan 23 graden, in het noorden ongeveer 20. Het is dus de laatste dag met uh, veel wolken en, uh, en wat lagere temperatuur. Want vanaf maandag gaat het zomers worden. Meer zon, vooral op de maandag en ook op de donderdag. Het wordt 25 graden. En dinsdag en woensdag hebben we misschien wel iets meer wolken. Maar het blijft gewoon droog. We zijn op weg naar Lyon. De 14e etappe in deze tour En er is een groep van 18 vooruit. En Sebastian Guillaume, de tendens in die kopgroep, die moeten er dus tactisch spelen. Ja, het zijn er zelfs vier hoor. BMC met twee man, Marcus Burghardt en TJ van Garderen. Movistar met twee man, Erviti en Rogas. Let vooral ook op Rogas als die groep bij elkaar blijft. Want dat is de sprinter. En ik zie nu aan de linkerkant van de weg een demarage van Jantje Bakenlands. En ze weten sinds die etappe op Corsica dat ze hem geen meter ruimte moeten geven. Dus wordt er meteen achteraan gesprongen. Het gebeurt onder andere door Pavel Broet, de rust van Katusha. En die krijgt dan meteen een de mannen van BMC met zich mee. Ja, het is opnieuw, Jens, is opnieuw Marcus Burkhardt. En dan sluit ook Albacini weer aan... zodat die poging van Bakelands mislukt is. Maar ik was bezig met uh, die tandempjes. We hebben van Radiocheck natuurlijk ook Jens Vook, die nu trouwens moet afhaken. Jens Vook moet eraf door de tempoversnelling... aan de voorkant van zijn ploegmaat. Dat is toch wel opvallend. Vook dus nu uh, op achterstand. En over de tandems gesproken, dan zijn er nog twee mannen. En die waren jullie even over het hoofd te zien. David Miller en Andrew Talensky... Allebei van Garmin. Goed, we zijn begonnen aan die beklimming. En het lijkt te breken daar in de kopgroep. Vijf man zijn weg. Broed zie ik daar zitten. Bakeland zit erbij. Boerkat zit erbij. Albacini zit erbij. En wie is de laatste man als we die nou ook nog even te zien? Ja, Simon Geske, De Duitser van de Nederlandse Argo Shimano-formatie is er ook bij. Maar ze krijgen de ruimte niet zo, Bas. Het is, uh, gebeurt allemaal op één kilometer van uh, de top van die uh, voorlaatste klim. Die Corte La -Duchière. Mooi om te zien hoor. Dat uh, Sjeske ook nog uh, aansluit. Dat is dan uh, nog een beetje een kleine Nederlandse uh, tint natuurlijk aan deze etappe deze kopgroep. En de kopgroep nagenoeg weer compleet, want uh, Goodold Jens Voigt, die uh, slaagt er voorlopig niet in hoor om terug te keren. Die heeft het moeilijk, die hangt toch wel op een meter of uh, 150, 200 minimaal achter zijn uh, 17 uh, voormalige metgezellen. En dat allemaal dus door die versnelling van Jan Bakelands handen onder de beugel. Met dat hele lange lichaam van Jens Voigt, dan denk je dat je er bent op die cote la duchère maar dan ben je er nog niet. Want uh, er komt nog een uh, tweede, uh, tweede klimmetje eigenlijk aan. En dan kijk ik eventjes via Voigt, als het ware, naar voren. Ja, daar wordt opnieuw gedemarreerd. Het gaat nu uh, behoorlijk los in deze kopgroep. En dat gebeurt dan allemaal in iets meer dan de laatste vijftig kilometer. En David Miller lijkt mij de man te zijn die daar ook af moet. Ik zie een lange man in het donkerblauw van uh, Garmin. Het is inderdaad Miller die er ook af moet. En zo blijven er 16 mensen over in de spits van deze etappe. Radio Tour de France Tour artiste. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois Encore bon des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 Et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par bon moments, je ne te comprends pas. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés des douceurs se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. parler comme la première fois.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 Parole, parole, parole, je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles. Que tu sais mon roi. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, que tu es belle. Ja, jongenlui, dit is het origineel, hoor. Het is niet dat gebabbel van uh, Paul de Leeuw. Dit is de enige echte parole-parole van Dalida samen met Alain Delon. toerartiest van vandaag. We staan, we gaan, we gaan, we gaan. Een spervuur aan in die kopgroep, Gio.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 Inmiddels, ze kunnen de ronde zien liggen. En het zou het zijn, zegt Fransman uit zo'n kleine Franse ploeg. Die ploeg van Soja Sun, als die daar zou wegblijven. Hij heeft alles een paar aardige overwinningen gepakt hoor. Twee keer een etappe in de ronde van Catalonië. Daar heeft de Grand Prix de Plumelec alles een keer gewonnen. Een, koers, een andere koers in Frankrijk. De Grand Prix de Wallonie in België. En in de Tour de Finisterre heeft hij gewonnen. Dus hij weet wat winnen is deze Julien Simon. Het is dus een afmaker bezig aan de beklimming. Hoe gaat het met die achtervolgers? Ja, daar is stilgevallen hoor. Nadat uh, K3 is weggereden kwam uh, Geske voor op, op kop. Die zette wel aan. En die keek ook wel een beetje naar zijn uh, vluchtmakkers. En zo van, uh, ja, wie gaat het doen? Maar voorlopig doet niemand het. Nu komt wel een avond aan de linkerkant van de weg van uh, Jan Bakelands. Wederom, we herhalen het nog maar een keer. De ritwinnaar in uh, Ajaccio. Bakelands versnelt, Gaat naar voren toe. Kijkt nu achterom over zijn linkerschouder. Ziet hij Michael Albassini daar meteen achter zitten. Hij ziet uh, Cyril Gordon. De Fransman van uh, Eurocar. En zo loopt Simon verder uit tot 20 seconden op uh, K3. Dat is het verschil dus met de eerste achtervolger. Want voor de duidelijkheid ook K3 rijdt dus voor dit groepje uit. En even kijken, ik heb de indruk dat uh, Bakenlands weer is teruggepakt door de andere achtervolgers. Allemaal op die laatste beklimming dus van de dag. Die uh, Cote de la Croix-Rousse. Inderdaad heeft uh, Bakenlands het nu ook moeilijk. En dat is allemaal in het voordeel van Julien Simon... Dus een dag voor de katoches weer zouden we dan nu misschien eindelijk de eerste Franse rit zegen krijgen uit deze ronde van Frankrijk. Wie weet, op 1 kilometer is de achtervolgende groep van de top van de Côte de la Croix-Rousse dus nog 10,5 kilometer te rijden. Ja, die uh, Simon die heeft waarschijnlijk ook even op de kalender gekeken. En die dacht, ja, op 14 juli dan moeten we naar die hele hoge mof van toe. Laat ja, gewoon de dag eerder de, gaan. Ja, dan willen al die andere Fransen. Dus laat ik mijn feestje de dag van tevoren vieren. Dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ja, het ziet er sterk uit. Ik denk, ik denk haast dat hij die, dat die weg gaat blijven. De gaan ze natuurlijk erachter proberen te springen. Maar worden ze weer teruggepakt. En dan een paar haperingen pak je elke keer vijf seconden. Het is natuurlijk nu vooral bergaf. Ik was vaker heb gezegd, als je vooraan rijdt, dan heb je het voordeel van die fotografen die een fotootje willen maken. De camera die een goed beeld wil hebben. Ja, en er wordt vooruit geschreeuwd. Dus uh, ik denk haast dat hij het gaat halen. Die K3 zit er nog tussen. En dan, dus die groep die onrustig is. En dan weer wel rijdt en dan weer niet horen we van zijn bas? Ja, de enige kans denk ik om hier naartoe te springen was op het, uh, op het laatste kolletje. Maar ja, dan moet je wel de ruimte krijgen. Want als je terug wordt gepakt, ja, dan rij je ook niet door met iemand in je wiel. Dus dan moet je echt het gat slaan en er naartoe rijden. Ja, dat zie ik niet gebeuren. Is nog wel 10 kilometer, hè? Wel bergaf. Ja, dat is zo. Dus dat heb je dan mee. Uh, goed, nou, we gaan kijken of hij het gaat redden. Julian Simon. Gio, een dag te vroeg, 14 Julien. Maar ja, wat ja, maakt het hem uit? Ja, maar hij is uit? verstandig voor ja. wat jij al zei. Hij weet dat hij verschrikkelijke puist morgen op het eind van het uh, parcours ligt. Dus geen kansen voor de Fransen, om het zo maar te zeggen... of het zou een van de klimmetjes uh, moeten zijn. Roland, Perrault, noem ze allemaal maar op. Maar deze jongen weet dondersgoed goed wat hij kan. Want ik uh, noemde net al even zijn erenlijst op. En dat geeft toch wel aan dat hij op zijn 27 levensjaren... dat hij toch aardig wat bij elkaar gefietst heeft al... terwijl het uh, niet echt een grote naam is in het peloton. Maar dit zou toch echt de kroon op zijn carrière zijn als hij hier deze toeretappe pakt. Zo meteen, want hij is inmiddels boven op die laatste coach van de dag. Hops, dat ging even lastig, want er stond een politieagent toch wel een beetje op een heel vervelend plekje daar in die bocht. Maar uh, kijk, die man die staat toch zelf, wel, uh, een dame zelfs, die staat zelf wel heel erg ver op de weg, terwijl zij probeert juist het publiek op afstand te houden. Mevrouw, dan moet je zelf ook een stukje naar achteren gaan. Het ging goed met uh, Julien Simon, die nu bezig is aan een uh, stukje vals plat, uh, bovenop op die oude stad van Lyon. En dan begint hij straks aan de afdaling inderdaad weer in de richting van de rivier. En dan is het nog een stukje plat in de richting van de finish. En wat gebeurt daarachter? 25 seconden is het verschil de voorsprong uh, op K3. Daarachter is uh, Immanuel Erviti gelost. En wat is het ongelooflijk druk in Lyon. En als dit uh, een voorbode is voor wat ons te wachten staat morgen op de Mol van Toe... ...en volgende week daar in de Alpen en dan natuurlijk met name de Aldues. naar nou, de gaan we nog wat beleven. Het is werkelijk waar, niet te geloven. Dit is uh, echt de drukste, de, de drukste mensenmassa die ik in deze ronde van Frankrijk hier uh, tezamen heb gezien. Dat gebeurt allemaal in Lyon, waar Julien Simon aan de leiding rijdt. En uh, 25 seconden voorsprong heeft, volgens de laatste uh, gegevens, dus op K3. Dan dat uh, groepje, die zullen op zo'n uh, 30-40 seconden rijden. En uit dat groepje is Immanuel Erviti dus inmiddels gelost. En dan kijk ik kijk verder naar voren. Ja, daar is het kijken. Kijk hoor, Bakelands kijkt weer naar zijn metgezellen, naar zijn con maar het valt weer helemaal stil. Allemaal in het voordeel van de Franse vooraan van Simol. En daar, nou, dus een seconde of twintig achter, Blauw K3. Tour de France! Tour, tour, tour de France! Tour, tour, tour de France! Ecoutez radio 1. écoutez -me. Voilà! On va t'appeler madame, madame canaille comme petite attromignon, pour faire ta criminelle, comment tu crois mes maufs, je peux faire moi tout seul. Allons à la foyer, même pour changer ton nom, on va t'appeler madame, madame canaille comme petite à trois mignons. Regarde quoi t'as fait, je suis loin mais ça ça me fait du mal, mais oui ma serve voir chez moi toi mignon, t'apprends que velle queue, joli de allons à la paille, pour changer nom. Uit Wageningen, Bart, hè, deze? Captain ja, Gumbo. uit Wageningen. Ja, mooie ja. stad Wageningen. <laughs> ja, jouw hometown, 1991. Alonso Lavoyette, Captain Cumbo. Um, hij is er nog niet, die Simon, maar uh, kan daarachter nog wat gebeuren? Jij zegt, uh, er moeten wat ploegen gaan samenwerken. Ja, maar goed, de, de, de tendums zijn een beetje uit elkaar gevallen. Dus uh, volgens mij heeft BMC nog twee man mee. Dus, dan zal, uh, ja, zal Boelgaard of, of, of Van Garderen zich op moeten offeren. Maar ik zie alleen maar onrust en niemand wil met elkaar doorrijden. Dus het valt elke keer weer even stil. En we zien dus een, een man vooruitrijden in het groen. En dat is uh, Julien Simon. De vraag is, gaat hij het afmaken? Wordt hij de winnaar van deze 14e etappe, Giro? Dat zou zomaar kunnen. Want ook Erviti is inmiddels uit de kopgroep. Of de achtervolgende groep, moet je dan zeggen, weggevallen. En dat betekent dat Rogas, de Spaanse sprinter. geen maat meer heeft die hem eventueel goed naar een sprintje zou kunnen brengen. of die het gat zou kunnen gaan dichtrijden. We zien wel voortdurend pogingen. We zagen net Geske weer. Die Duitser en Nederlandse dienst zagen we net even proberen. Maar ook die werd gecounterd. Zodat we nog steeds een man alleen aan de leiding hebben. Inmiddels alweer zo'n beetje beneden. op het vlakke stuk in de richting van dat stadion van Orléans. Olympique Lyon topclub in Frankrijk. Maar wordt het ook een topdag voor Frankrijk? Ja, 13 seconden nog maar hoor. En uh, Christian Prudon, de Tourbaas, heeft zich terug laten afzakken naar achter de achtervolgers toe. En dat is toch een slecht teken hoor. Voor die uh, Julien Simon K3. Heeft een uh, heel klein gaatje op uh, de achtervolgers. Die van links naar rechts daar over die wegen gaan. Die boulevard is het eigenlijk. Daar uh, langs het water in Lyon. Onder het spandoek door van de laatste vijf. Kilometer Simon rijdt er nog wel, maar het wordt minder, minder en minder. We zagen net weer een poging om het gat te dichten door Vichaud, Arthur Vichot, de Franse kampioen. Hij kreeg BLK3 met zich mee, maar ook die poging was geen lang leven beschoren, want de rest reed het gat weer dicht. Ik dacht even, het zal toch niet gebeuren? Drie Fransen aan de leiding. Terwijl ik nu weer kijk naar TJ van Gaderen, die met BLK3, opnieuw K3, die is toch echt goed in vorm. Die probeert daar het gat dicht te rijden, maar ook daar rijdt dan meteen weer een mannetje naartoe. En daar zie ik ook Simon Geske, de man van Argoschema. Weer in het wiel zitten. Het gat is niet groot hoor. Het zou 18 seconden zijn volgens de laatste waarneming. Peloton trouwens op 6'47. Het is uh, niet veel het verschil naar Simon toe. Maar hij rijdt er nog wel, Julius Simon. Hij is uitgeroepen in ieder geval al tot man van de wedstrijd. Maar ja, dat is een, een prijs, daar gaat het niet om. Het gaat er natuurlijk om die hoofdprijs voor hem. Ik bedoel, die man van de wedstrijd is alleen leuk als je verliezer bent. Hij is in de laatste vier kilometer aanbeland En de achtervolgers ook bijna. Ik schat in zo'n 15 seconden. op te pedalen. Hij schudt het hoofd af en toe, kijkt even opzij naar een fotograaf die hem passeert om het, het kiekje van de wedstrijd te maken. Het kiekje van Julien Simon. Die is in een eentje een voortjagende groep probeert voor te blijven. Maar gaat het hem lukken of gaat het hem niet lukken? Hey, daar zien we iemand aan de achterkant van die groep, zien we afhaken. Het is een mannetje van BMC, dus ook die tandem is uit elkaar. Daar moet inderdaad de renner van BMC lossen. Kijk even over de rug heen van Erviti waar wij nog steeds achter zitten. Of ik kan zien wie dat is. Ik dacht even van Garderen. Ja, het is van Garderen. Van Garderen moet er dus ook af en dat allemaal terwijl de kopgroep al op de, de koploper op drie kilometer van de finish is. Heel aardig aan deze Tour de France op Corsica. Werd dertiende in de eerste etappe naar Bastia. Werd zesde in de tweede etappe naar Ayaccio. Negende in de etappe naar Calvi. Geeft wel aan dat Simon een renner met inhoud is. Een renner ook met rappe benen. En hier moet hij tonen dat hij het ook weer kan afmaken. Hier in deze etappe. Julien Simon, de man met het rug nummer 218. Veel lager heb je ze niet hoor. Alleen Viermo. dat is de man met rugnummer rug nummer 219. Dat is de laatste op de startlijn. Maar hij dus, de ene laatste op de startlijst, wordt vandaag misschien de eerste in de etappe. En het is Bakelans die het opnieuw probeert naartoe te rijden, maar slaagt daar niet in. Want hij wordt teruggepakt door Cyril Gauthier, die kleine Fransman van En Nu gaat Gauthier eroverheen met uh, Lars Bak in zijn wiel. Gauthier als eerste door die bocht uh, naar rechts, gevolgd uh, onder andere door Bak. Terwijl we nu Geske en Albassini helemaal achterin zien zitten. Twee kilometer nog voor de koploper. Twee kilometer ook bijna van achtervolgers. En Boergaard is de volgende die het probeert Het is Boergaard samen met Gauthier. Maar Gauthier kan het wiel niet houden van Boerkaard. Jongen, jongen, jongen. Wat heet die Boerkaard hard. Dan hebben we Simon Geske, Dan hebben we Albassini. Dan hebben we de man van AGDR, Bielka 3 Al heel actief in deze etappe. Maar heeft hij het kruid verschoten? En dan denk ik dat Julien Simon toch moet gaan vrezen voor zijn etappe-overwinning. Want met nog anderhalve kilometer te gaan. Dan komt hij aan, hoor. Die Duitse trein met die gele schoentjes. Oké, Hij is er bijna bij. Wham, daar gaat hij. hoor, Marcus Boergaard op weg. Naar dat groen met wit van uh, Julien Simon. De hele uh, groep vooraan helemaal uit elkaar geraveld. Dicht tegen die dranghekken aan. Maar Simon nu als eerste oversteek naar de linkerkant. Boergaard wordt uh, gepasseerd daar. Door uh, een van de andere achtervolgers. En uh, ze gaan nu de laatste kilometer in. En de groep is nagenoeg weer bij elkaar. In de laatste kilometer. Het is Mikel Albacini. Die samen met Julien Simon op kop rijdt. Albacini denkt, ja, maar ik ga die man niet naar de finish brengen. En hey, daar gaat Simon Gerske. Daar gaat de Duitser. Vee, hey, Argo Shimano. Het zal toch niet gebeuren, zegt dat ze na drie keer Kietel nu ineens weer met een Duitser gaan winnen. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Want de rest zit in zijn wiel. Albacini in het wiel. Simon in het wiel. Bakelans, die kleine Jij ja, jongen, als je slim bent, ga je nu. Dan ga je nu de kans uh, nemen. Maar Bakelans komt niet weg. Want hij krijgt Albacini in het wiel. We zijn inmiddels in de laatste honderden meters van deze etappe. En nu is het Jantje Bakenlands. Het kleine mannetje van Radio Shack. Die probeert het tempo te maken. En dan komt Albacini. Michael Albacini komt er dan overheen. En die moet het dan afmaken in de sprint. Komt er nog iemand bij? Er komt niemand meer bij. Of is het dan toch nog een gast die erbij kan komen? Hij heeft de beste sprinters hem, Maar het is Trentin. Trentin die wint hier. Matteo Trentin kan het zelf ook niet geloven. Het viel stil. Albacini ...viel stil op de streep. En dan komt Trentin over de finish en hij grijpt met beide handen naar zijn helm. Wat heb ik dat? Heb ik hier deze etappe gewonnen? Over succesvolle ploegen gesproken. Twee keer Cavendish voor Omega Eén keer Tony Martin in de tijdrit. En nu dan Matteo Trentin voor die Belgische ploeg van Mark Cavendish. Hij drukt zijn wiel net eerder over de streep dan uh, Albacini. En dan zien we daar dat uh, van Heniet van Garderen even kijken. Talensky de man uh, op de derde plaats. Dus Gauthier op de vierde plaats. Kei... Kijken we verder, daar zien we de Spanjaard Garcia uit de covid ploeg Die zien we als vijfde over de streep komen. Zo finishen ze hier in Lyon. Spannende finale, bloedstollende finale met een Italiaanse winnaar. Een knecht, een knecht voor de sprintploeg, voor de sprinterstrein van Mark Cavendish. Matteo Trentin wint hier de etappe. Ja, toch weer prachtig Bart. Ja, wielren, euh, wielren is niet te voorspellen. Ik zit de hele tijd te zeggen, nou die pakken ze niet meer terug. Vervolgens valt hij toch stil. Dan. Ja, Simon, sorry. En dan in de finale, ja, dan denk je... Uh, dan denk je oh, Jan Bakelands, oh nee, Albacini En dan komt in één keer Trentine ertussen geschoten. Dus ja. ja, echt supermooi finale. Maar ja, natuurlijk een, een groepje bij elkaar van... Uh, nou ja, mm. knechten, uh, niet, niet typische sprinters. Dus dan is het helemaal spannend natuurlijk... wie, wie dan de langste adem heeft uiteindelijk. Ja, normaal, normaal dan komt zo'n groepje niet compleet aan. Dan is het toch demereren, demereren, totdat tot er één weg is. Hè. Zoals nou die, die eneling die uh, vooropree Maar dan toch door het demereren houdt het zich allemaal wel op gang. En dan uh, komen ze ja, echt in de finale terug. Maar ik had het idee dat die Simon ook wel een beetje ging. Want normaal had hij het misschien wel kunnen halen, maar hij ging uh, het mannetje ging echt kapot. Ja, hij reed vanaf een uh, kilometer of elf tien zo'n beetje uh, reed, hmm. hij, reed hij alleen en dan ja dat is wel heel lullig als je dat ziet gebeuren. Want ja. wat zal het geweest zijn? Hoe ver was hij? Hoe dichtbij was hij? Ja, hij was dichtbij maar uh, in de laatste kilometer zijn ze toch heel dichtbij ook omdat hij stil viel en dat ze weer het gevoel kregen we kunnen het nog halen. Boerhardt volgens mij die sprong op een gegeven moment er bijna naartoe Nou, Dat was een teken om de rest om daar ook weer naartoe te springen. Maar ja, Boerhard die kreeg op een gegeven moment ook weer andere renners in zijn wiel, hield zijn benen stil. Yeah. Als je doorrijdt met iemand, word je ook geklopt. Ja. Dus dat is altijd het spel. Je moet gat wel dichtrijden. Maar ja, neem je iemand mee, dan ben je ja. ook weer geklopt. Dus maar dat vroeg ik me inderdaad af. Je ziet, uh, die, die Simon is er door, en dan zie je ze onderling voortdurend demareren. Dus je zou kunnen zeggen: van nou, je, je probeert wat mensen mee te krijgen. en, en rijden eerst dat gat is dus dicht. Of? Ja, maar ze willen, ze willen allemaal zorgen dat ze zo fris mogelijk die finale komen. Op het moment dat jij zelf gaat rijden, je kunt wel een keer een poging doen om een 100 meter op kop te trekken. Maar vervolgens nemen ze niet over. Omdat iemand zich weer spaart en denkt aan de finale, of misschien niet goed is, waarvan je denkt dat hij zich, zich spaart. Dus het is echt een. En gereken en gegogeld tot en met. Ja, Rio, zou die kleine Cavendish in het peloton al gehoord hebben dat zijn ploeggenoot heeft gewonnen vandaag. Ja, ik denk dat dat heel snel gaat uh, via de oortjes. Uh, dat uh, zal absoluut uh, gebeuren vanuit die ploegleiderswagen. En dit is denk ik wel uh, de meest onverwachte van die uh, Omera Farma Quickstep ploeg. Die Belgische ploeg die dus met Disch al succesvol was met Tony Martin. Maar deze Trentin, ja normaal gesproken een van de mannen in die sprinttrein. En nu mag hij het gewoon zelf doen. Maakt hij het af tegen echt gerenommeerde afmakers. Albacini, 2, Talensky, 3, Rogas, 4, Garcia, 5, Lars Bakker op de zesde plek. Dan hebben we Simon Kev voor Argo Shimano probeerde het nog even op het einde, maar het lukte net niet. Hij wordt zevende, Vichaud de Franse kampioen, achtste. Dan Pavel Broet op de negende plaats, de Rus. En dan Cyril Gauthier op de tiende plek. Hebben we de eerste tien van deze etappe. En het peloton, dat is inmiddels nog bezig in de laatste kilometers. Ze rijden nu ook beneden daar in de buurt van het water. We zien daar de mannen van Sky op kop rijden. We zien dat de gele trui daar keurig veilig voorin meedraait. En wat we zien, en dat doen ons altijd deugd die groene mannen van Belkin ze rijden attent mee vooraan in het peloton het peloton dus op dik 6,5 minuut van de kopgroep maar voor het klassement zal het niks uitmaken allemaal Nee, het maakt niet heel veel uit. Ik zei al, 6,5 minuut. Ja, dan kom je zo'n beetje op 7,5 minuut. Dan komt hij dus inderdaad in de, plaats, in de buurt van Michael Rogers. Die op de 13e plek staat op 7,28 van Christopher Froome. Of uh, bij, uh, wie staat daarvoor? Cadel Evans op de 12e plek, 7,28. Maar veel verder komen ze niet. Terwijl we nu kijken naar David Miller en Jens Vook. Twee veteranen die hier een uh, lekker tochtje hebben gereden vandaag. Maar toch op hun leeftijd iets tekort komen tegen de ja, wat jongere. Mannen in het peloton. Zij. We leggen het hoofd moede in de schoot. Want nu komen ze over de streep. En dan zijn ze er als 17e en 18e. Matteo Trentin. Hij wint dus in Lyon de 14e etappe in deze tour. Peloton moet nog binnenkomen. Maar we hebben net van Giro gehoord dat uh, dat verschil uh, voor het klassement niet zoveel uitmaakt. Dat wil zeggen, die Talensky, die ook in de kopgroep zat, die, uh, die schuift wel wat plaatsen op. Maar in ieder geval geen bedreiging voor onze Nederlandse jongens. Ten Dam op 5 en Mollema op 2. Zometeen de reacties vanuit uh, Frankrijk in het volgende uur van Radio Tour de France. A bientôt avec Radio Tour de France. Hoe kan het toch, vraagt ze, dat mensen die zeggen voor je te willen zorgen tegen je schreeuwen? Daar hebben ze goede antwoorden op die lang duren. Zij weet niet wat erger is als mensen hard tegen je praten of als ze lang tegen je praten. Straks schrijft er Esther Gerritsen in Pavlof, van kwart over zes tot zeven. Radio 1, het nieuws van alle kanten.